Eddie van Tein met het NOS-journaal. Van de lekerrechters bij het proces tegen Anders Breivik wordt vervangen. Dat heeft de rechtbank besloten. Het Openbaar Ministerie, de advocaten van de slachtoffers. en de advocaten van Breivik hadden daarom gevraagd. Er was ophef over de lekenrechter ontstaan. omdat hij vorig jaar op Facebook had gezegd. dat Breivik de doodstraf moet krijgen. De man heeft onlangs toegegeven dat hij dat heeft gedaan. Er komt een vervanger in zijn plaats. De zaak Breivik wordt in totaal door vijf rechters behandeld. Drie daarvan zijn lekerrechters. Vandaag is de tweede dag in het proces tegen. Tegen de Noorse massamoordenaar. Breivik ik mag straks uitleggen wat zijn motieven waren voor de massamoord vorig jaar. Die uitleg wordt niet op tv uitgezonden. Dit jaar zijn meer dan een miljoen mensen overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Daarmee ligt het overstapcijfer hoger dan voorgaande jaren. In 2012 wisselde 6% van de mensen van verzekeraar, in 2011 was dat 5,5%. Volgens Vectis, het informatiecentrum voor zorgverzekeraars, komt de stijging door de grotere verschillen in de premie voor de basisverzekering... Mensen tussen de 18 en 35 jaar stapten het meest over. Van hen deed 9 procent dat, ook zijn er regionale verschillen. In de randstap stapte verzekerden vaker over dan in Zeeland en Friesland. Gevangenen moeten binnen de gevangenismuren meer doen om geld te verdienen. Staatssecretaris Steven wil dat gemotiveerde gevangenen meer kunnen verdienen. Nu kan een gevangene zo'n 20 uur per week werken voor 76 cent per uur. In de praktijk komt het voor dat een gevangene wel naar de werkruimte gaat, maar niets uitvoert. Wie geen zin heeft om te werken moet maar in zijn cel blijven zitten, zegt Teven. Hij wil bovendien dat gevangenen per week nog maar 20 euro op hun rekening mogen hebben. Het weer... Eerst in het oosten nog wat zon, in de middag vanuit het westen regen. Het wordt 10 graden in het westen tot 12 in het oosten. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat twee kilometer file tussen Blijswijk en Zoetermeer door het technisch onderzoek naar een ongeluk. De weg is afgesloten, verkeer naar Den Haag kan via Alfa aan de Rijn en Leiden en dat doe je via de N11 en de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 We gaan over koetjes koetjes voetbal en de lotto praten. Nou, dacht tot ziens aan je jeugdhandje. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. We zijn zevak zet je maar dan blijven we het maar staan. Wij hebben onvoorzien onze teklaas. Op een, een zevak zet je stijf, al want wij zijn laatst gelaten. Nou, we hebben tot maar ziens, een je dat je geen.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 We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid Want daardoor raken wij die troep voorlopig even kwijt Toen jagen wij maar voort als in een gruwelijke droom Ajo, ajo, ajo, al in die hoge klappende boom Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf Nog 68 berst en in Den Haag, daar woont ik graaf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 mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen in duet. Even mee wil zitten halen we het net Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troop Nu nog maar twintig vers en hoep de koop zat op de stoep Ik zing nu weer wat lustiger van Omsk op zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pek Ja, Omsk is geen mooie stad, maar net iets te ver weg hier, trojka daar Ja, je ziet er veel dit jaar Overal hier, trojka daar Overal zit paardenhaar Troika hier, troika daar, steeds uitvoer het leverbaar Troika hier, troika daar, zag je de samovar Troika hier, troika daar, met islamisch handgebaar. Troika hier, troika daar, doe het met Laute en Troika hier, troika daar, is dat nu niet wonderbaar? Troika hier, troika daar, twee halve en één partaar. Troika hier, troika daar, een liefdadigheid Bazaar. Troika hier, troika daar, hulpen aan het kouden paar. Troika hier, troika daar, Goeie je hoe zeven Troika hier, troika daar.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 Nog vodden, ik geef de hoogste waarde voor uw volden. Geloof me, het is nou het seizoen om al uw vodden weg te doen. Wat hebt u aan die volden? Geef mij uw oude todden. Zorgen. Ik geef er nog zorgen. Ik geef de hoogste waarde voor uw zorgen. Ik geef een bronzen carillon, een zilveren manen, gouden een stille zomermorgen. Die geef ik voor uw zorgen. <tieden>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 en voor een klein verdrietje, een huistuin en keuken verdrietje, geef ik een huistuin en keuken liedje, met een huistuin en keuken vrij zo'n heel doodgewoon melodietje, zo'n liedje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 We're la la la, la la la La la la, la die,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 al dat piekeren breng je de misère, breng je de misère Ach, bier zijn, is niet zo kwaad, lang niet zo kwaad Oh, bravo, piekere, oh bravo, goede zing, bravo la, la, la, la, la, la, la, la, la Steeds al die kerelse scheren verveel, mij La La, la, la, la, la, la, la, la alle dode feestjes pak me dan de ka. En al mijn creatie, want in Amerika, Lamerika, Lamerika, Lamerika, Lamerika.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 Hola Donette. Kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja. Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Tra la la. la la. la lalalala, la. la la. la la. la la. Eerst eventjes niezen anders wordt het een drama, een bloederig drama. Achtbare biertje, maak je niet kwam, maak je niet kwam. Ga eerst even eten, ik heb trek in Ik ga met de meisje, die lieft heen Betty. Eerst nemen we Fino en IJsitaliano en we gaan naar de Kino en we horen een kan op een café met een oude piano, links om de hoek bij het meer Vlugano. Daar ga ik dan heen met die liefheid alleen en dan erin. Hey, Ficaro, Ficaro, Ficaro, Ficaro. Viggere, viggere, viggere, viggere, viggere, viggere Poes, poes, poes, poes, poes, moet je melkie poes Fikaro Mijn mes, mijn mes Waar laat ik nou mijn mes? Zeg, snap je dat nou? Mijn mes, zeg, waar is mijn mes? Ik raak door die meid, mijn kop steeds kwijt Oh niemand de deur uit, niemand de deur uit Niemand de deur uit, waar is mijn mes? Hé hey, Figaro, word nou niet kwaad Hé hey, Figaro. Kijk waar je staat, kijk figuro hier, kijk figuro daar, kijk figuro zus, kijk figuro zo. kijk dat nou toch goed vlak voor je toet, en laat je niet vallen, leg voor je dop en als je me niet oprapt, laat je me liggen, dan moet je maar weten, wat je mag komt wat je ik komen, wat je mag komen, wat je Bravo bafisimo, bravo bevizimo, bravo bevizimo, bravo bevizimo. me fysimo, me en me neetje, me ja, la la la la la la la la la wie ziet ik die ze middag die op, mop, naar mijn kop het wordt een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 Is het niet leuk om zonder broek in zee te moeten staan maar ja, je kan toch moeilijk bottomless het strand opgaan Maar toch zijn er ook lichtpunten, soms komt het goed van pas Want ook een oude vrijster zit soms slapjes in haar bas En weet ze reeds op jaren in de liefde nog geen weg Probeert ze het langs deze onsympathieke weg Een broekje in de brand, het een en ergens in het water staat een rijkhalzende vrouw. Een broekje in de branding. Die zwemt er tegenop. Breng deze spiering haar een kabeljaar. Doppert het aan tegen een miljonair op een Of tegen een welgestelde delinquent met zeilverlof. Een broekje in de branding. Wat duidelijk blijkt is dit dat het geluk soms in een heel klein broekje zit. <middels>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 een broekje in de branding, verme, jongens, stoel ik een aap Misschien zat in het water wel een eindeloze vrouw Een broekje in de branding, ze staat geen aver deze drenkeling tenminste niet blauw, blauw. Maar waak voor overeiling en bedeugd overmoed Beseft het ook een kenau soms een broekje op het bloed Een broekje in de branding, overtuig u er eerst van Wat zat erin voordat het aangedreven kwam? <tied>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 Aristoteles weegt een zoen niet zwaar Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar Vraag de om er maar eens naar ja dat was muziek van Cornelis Vreeswijk Met Lozem en De Non Altijd een apart bijzonder nummer gevonden En ook hoorde u nog Gerard Cox Met een broekje in de branding En natuurlijk Doris met de parodie op de Figaro Oftewel de Figaro parodie Nog meer mooie muziek Onderweg Donald Jones met Ik zou hier een doosje willen doen Ook Frans Halsema komt voorbij Maar eerst nu Liesbeth Lies met Kinderen een kwartje Dansende paarden De trein draaien. Of de tijd stil Hijgende paden, de draaimolen gaat langzamer lopen, de baas van staat Tien keer in de ronde Opgepast, oh, hou je vast Anders val je van je pa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 zakjes friet gehaald, laag over buitenvelden daalt. Huilend een deze negen Liefste In een doosje Willen doen En je bewaren Heel goed bewaren Dan laat ik jou Verzekeren voor anderhalf half Will En telkens zou ik eventjes Het deksel open doen En dan strik ik je Zo sachtjes langs je haren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 Ixa, you're relief star in a doge villain doing and you're Bavarian, hellhood Bavarian. Don't let it y'all verzekeren for under half a million and tellkens how it gave inches, Dexel open doing. And I'm striking you So such is luxury Don't lick you In the water And niemand on Can I buy In deep kan I can steal in You've been Hail -so them all All leaves In en dan telken zeven kijken, heel voorzichtig even kijken, dan telken zeven kijken en een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 Een ding wat ik nooit zo willen missen Een ding wat ik nooit zo willen missen Suisse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 Kori met met mijn vlaggetjes, mijn hoedje en mijn toeter. Wanneer je in de kranten leest, het is op Soesdeek weer druk geweest.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 Me langs de wegen staan waar langs de gouden koet zal gaan, Ik was bijna met ireentje mee naar Rome. Maar hogerhand, zij doe het niet maar straks met Pieter en Margriet, dan mogen wij opeens weer volop komen, want o, oh, ze hebben ons zo stevig vast.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 dat is een butel zonder fans. Ik vertolk, ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn me vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Ik heb de hele monarchie in mijn me handen met die drie. Met mijn me vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. De sociale weg met vondeling. Kastanjebomen op het plein, de zware deur platen van ridders met een kruis en van goeianverwel een sluis Geheel in kleur Die mooie school, daar stond je met een pas sigaret in het fietsenrek Daar nam je wibberig en scheel en van ellende groen en geel Opnieuw een trek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 Zastaat is misschien weg Alian, Bok, Sumba, Sembaba, Florestimor en Zoem Ja, de hoorde muziek van Don Pishokin met oude school.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 Genoeg de zakenman zonder mededogen Die een concurrent verslagen vindt Zelf haast failliet gaan En ik zit hier tevreden met die kleine omschoten Zon schijnt er eens Met rotweer en het harde wind Te gaan viezen met mijn kind You. <laughs>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 Dan het dorp voor zijn kop van de zakenman, daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan dan het dorp voor ze kop van de zakenman, daar wordt hij alleen maar slechter van. I a alone, I slept alone, I slept alone, I slept alone, Dat is geen petje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt, verzet je, maak van wat je kan. Als je het geluk wil zoeken, het dan aan een draad. En je succes wil boeken, luister dan naar hun raad. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.